6 uur. Het NOS Journaal. Jop Boot. Beurzen na korte opleving weer in mineur. De Europese Unie geeft Somalië extra hulp. En oud pvda kamerlid Piet Stoffelen overleden. <tie> De effectenbeurs in Europa hebben niet lang geprofiteerd van de goede cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid. Toen bekend werd dat er in de VS 120.000 banen zijn bijgekomen, veerde de Europese financiële markten even op. Ook op Wall Street viel het nieuws goed, maar even later zakten de koersen toch weer weg, ook die in New York. In Amsterdam noteerde de aex index vrijwel de hele dag onder de 300 punten. Een half uur geleden sloot de beurs in Amsterdam op 296,35 en dat is een verlies van anderhalf procent. De Europese Unie geeft 175 miljoen euro extra ontwikkelingshulp aan Somalië. Dat land is het zwaarst getroffen door de hongersnood in de horen van Afrika. Hulpverlening aan Somalië is moeilijk, omdat veel regio's in handen zijn van opstandelingen. Om de tienduizenden vluchtelingen uit Somalië op te vangen, heeft Buurland Ethiopië inmiddels een vierde kamp geopend. De hefbrug in Wallingsveen veroorzaakt weer problemen voor de scheepvaart. Die moet rekening houden met vertraging op de gouden. Vanochtend zakte het beweegbare deel van de brug onverwacht van 20 meter naar 7,5 meter. Voor de scheepvaart wordt de hefbrug in Wallingsveen nu elk uur geopend. In elk geval tot komende maandag. In juni viel de brug ook al naar beneden, toen vermoedelijk door een stroomstoring. De politie geeft foto's vrij van een vaccinelichtje en bloemen... die iemand heeft achtergelaten bij de vangrail op de A2 bij Waardenburg. Op die plek is de vluchtauto uitgebrand van de mannen... die eind juni het gelddepot van Brinks in Amsterdam overvielen. Bij Waardenburg werd eergisteren uitgebreid sporenonderzoek gedaan. De politie heeft een stuk vangrail meegenomen en houdt er rekening mee dat de bloemen en het lichtje iets te maken hebben met het ongeluk. Mogelijk is een van de overvallers overleden. De politie zoekt mensen die er meer van weten, zoals de winkelier die de bloemen heeft verkocht. De politie is klaar met het onderzoek naar de ingestorte zendmast bij Hogesmilde. Alle getuigen zijn gehoord. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een strafbaar feit. De komende weken worden alle gegevens nog een keer geanalyseerd en dan komt er een eindrapport. De zendmasttoren in Hogesmilde is weer toegankelijk voor de exploitant Novek, die nu aan een eigen onderzoek kan beginnen. Het bovenste deel van de mast stortte drie weken geleden in na een brand. Op dezelfde dag woedde er ook korte tijd brand in de zendmast Lopik. In de rechtbank in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is oud-premier Timoshenko aangehouden. De rechter liet haar arresteren vanwege verstoring van het proces dat tegen haar loopt. Zo weigert ze op te staan voor de rechter en trekt ze openlijk zijn objectiviteit in twijfel. Oud-premier Timoshenko staat terecht voor machtsmisbruik bij het gasakkoord dat ze twee jaar geleden sloot met Rusland. Volgens de aanklagers heeft dat contract Oekraïne 135 miljoen euro verlies bezorgd. Volgens Timoshenko is het een politiek proces. President Yanukovych zou willen verhinderen dat ze aan verkiezingen meedoet. Bij nieuwe protesten in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker vier betogers doodgeschoten door de troepen van president Assad. Er vielen ook twintig gewonden. Al dagen wordt er ook in de stad Hama gevochten. President Assad probeert de betogingen in die stad met geweld te onderdrukken. In Hama zouden tot nu toe zo'n honderd mensen zijn omgekomen door het geweld. In totaal zijn er de afgelopen vijf maanden in heel Syrië zeker 2000 mensen gedood oud a politicus Piet Stoffel is gisteren overleden. Hij zat van 1971 tot 1994 in de Tweede Kamer. Daarna was hij nog drie jaar lid van de Eerste Kamer. Stoffelen was de PvdA-woordvoerder op het gebied van veiligheid en bestuurlijke vernieuwing. Verder was hij ook een aantal jaren actief als lid van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa. Binnen de Raad maakte hij zich sterk voor een verdrag over het niet laten verjaren van oorlogsmisdrijven. Piet Stoffel is 71 jaar geworden. Voetbalclubs mogen tijdens hun wedstrijden geen beelden van andere duels meer laten zien op grote beeldschermen in het stadion. Volgens de KNVB kunnen zulke beelden van invloed zijn op het verloop van een wedstrijd. Aanleiding voor de nieuwe regel is de eredivisiewedstrijd Ajax-Excelsior van 24 april. Ajax leek toen inspiratie te krijgen van beelden die in de arena werden vertoond van de wedstrijd Feyenoord-PSV, die op hetzelfde moment werd gespeeld. Tennisser Robin Haas heeft voor het eerst in zijn loopbaan de finale van het ATP-toernooi bereikt. In Kietsbuul in Oostenrijk was hij in de halve finale in drie sets te sterk voor de Braziliaan Sousa. In die finale komt Haase uit tegen de Argentijn Chela of tegen de Spanjaard Montañez. De laatste keer dat de Nederlander in de finale van een ATP-toernooi stond was in 2009. Toen was Raymond Sluiter verliezend finalist in Rosmalen. Het weer, vanavond opklaringen, morgen veel bewolking en buien. In het oosten kans op onweer. Het wordt 20 graden aan zee tot 23 in de rest van het land. Zondag is het droog en schijnt af en toe de zon. De dagen daarna wisselvallig en fris. De temperatuur ligt dan rond de 19 graden. weer ah, verkeersinformatie. Voor een vrijdagavond is het relatief rustig op de weg. Een paar uitzonderingen, dat wel. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat Ville een ongeluk. Tussen Gouda en Nieuwerbrug, 8 kilometer... De rechter rijstrook is dicht. Bij Rotterdam zorgen de werkzaamheden op de A20 voor extra oponthoud. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... voor knooppunt Terbrechtseplein 2 kilometer voor de wegafsluiting. De andere kant op door omrijders naar Breda... tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 5 kilometer. En in het zuiden van het land op de A76... Belgische grens richting Heerlen staat bij Geleen 2 kilometer. De oorzaak was een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels verdwenen. De rijstroken zijn weer vrij.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 Tot en met 7 augustus is de A20 tussen het Terbrechtseplein en Kleinpolderplein afgesloten. Als u niet op het strand zit... Jongens, jule jule. jongens, echt kapper nou! Als u dus gewoon in het land bent, kijk dan even op van A naar Beter.nl. Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Macro Mega Mania, Sony LCD TV. 40 inch, 399 euro. Het NOS Radio Journal. Lucella Carrasso. Goedenavond, bijna acht minuten over zes. Ook vandaag grote nervositeit op de beurzen in Europa, Azië en Amerika. De AEX sloot de handelsdag negatief, een dag die ook al wat somber begonnen was. The top story is now and financial markets around the world have tumbled over fears that the eurozone debt crisis could spread. De eurocrisis maakt beleggers over de hele wereld nerveus. Trichet EC hatte gestern von ungewöhnlichen Konjunkturrisiken gesprochen. The, the other problem is this is global. It just compounded on itself fears took over and, and uh, people started selling their stocks. De the US index verlor meer dan 500 Punkte. How long could this go on for? Well, it, the hope is it won't go on for very long. Okay. De Japanse beurs zakte naar het laagste punt sinds de allesverwoestende aardbeving die het land in maart trof. Het was een an anxiety-filled day voor traders hier in Tokio. Het is niet over yet. We're just 30 minutes into the US trading day and we've managed to be up triple digits and down double digits. Dat laatste was de opening van Wall Street vanmiddag rond half vier. En ook daar nu nog negatieve cijfers. Voor veel regeringsleiders is het weliswaar vakantietijd. Maar echt loskomen van het werk, dat lukt deze dagen niet erg vanwege die beurs. Ook de zorgen over Spanje en Italië die daarmee samenhangen vragen hun volle aandacht. Ook is het alle hens aan dek in België. Daar is de rente die moet worden betaald voor leningen omhoog geschoten. Premiële termen. Wij volgen de toestand van uur tot uur op. Maar op dit moment is er nog geen reden tot paniek. Eh, geen reden tot extra grote bezorgdheid. Het is wel zo uiteraard dat wij de, wat nu gebeurt... van heel nabij volgen met de specialisten, uur na uur met de technici. En dus klaarstaan om desgevallend in overleg met de andere landen van de eurozone... Eh, ter beschikking te zijn voor het nemen van beslissingen. En ook de regering in Groot-Brittannië zit op het vinkentouw, zo blijkt uit de woorden van minister Heek van buitenlandse zaken. Die vervangt premier Cameron, die is op vakantie. Er is voortdurend overleg met de Amerikaanse en andere Europese collega's, zegt Heek. Uh, the British government is monitoring the situation extremely closely. We're in touch with our European and American counterparts about the whole situation. We think what is important now is for the eurozone countries. To implement quickly the agreement that they made geleden weeks ago on the twenty first of July, in response to uncertainty about the situation in Greece, and implement the action that clearly is intended to stabilize the eurozone overall. We moeten zo snel mogelijk de plannen die gemaakt zijn tijdens de top op 21 juli om Griekenland te redden uitvoeren, zegt Heek. Ook president Obama sprak zojuist naar aanleiding van de onrust op de financiële markten. We gaan hier uitkomen, zei hij. We are going to get through this. Things will get better, and we're going to get there together. Uh, my concern right now, my singular focus, is the American people. Getting the unemployed back on the job, lifting their wages, rebuilding that sense of security the middle class has felt slipping away for years, and helping them recover fully as families and as communities from the worst recession that any of us ja, zijn aandacht richt hij op werkgelegenheid en de gevolgen van de recessie voor de Amerikaanse burgers. Wil hij graag wegwerken? Hij wil dat de mensen het beter krijgen. Nou, dat was een kleine meevaller voor Obama vandaag, want het aantal banen nam toe en daardoor blijft het werkloosheidscijfer rond de 9,1 procent schommelen. Dat uh, is natuurlijk uiteindelijk wel een zorg... maar het was ook een klein lichtpuntje dat er banen bij kwamen. Buitenlandse premiers en ministers laten dus van zich horen vandaag. De vraag is, horen wij ook nog iets uit Den Haag? Politiek verslaggever Peter Blok. Peter, tot nu toe niet. Uh, waar zijn premier Rutte en minister De Jager van Financiën? Nou, premier Rutte is op vakantie. Minister De Jager van Financiën heeft wel veelvuldig contact... met zijn topambtenaren. Zij uh, hebben vandaag veel gebeld met elkaar, met andere regeringsleiders, met ministers van Financiën. Natuurlijk met hun belangrijkste adviseurs... maar ze voelen niet de behoefte om ons daarvan deelgenoot te maken. Geen commentaar is alles wat we vandaag te horen hebben gekregen. En wat zit daarachter? Ja, wat, is, uh, wat zit erachter? Ja, ze houden zich uh, vooral stil. Ze willen niet onnodig uh, nog meer olie op het vuur gooien. Want elk woord wordt op dit moment natuurlijk op een goudschaaltje gewogen. Het kan ook weer aanleiding zijn tot nog meer onrust en paniek... en speculaties in de financiële wereld. Daar doen ze dus niet aan mee. Maar ja, ze spreken dus ook geen geruststellende woorden. Geen commentaar is dus alles wat we te horen krijgen vandaag. En gaat de Tweede Kamer daarin mee? Laten die het hierbij zitten? Nou ja, de Tweede Kamer, daar hoor je ook niet zo heel veel van deze dagen. De meeste Kamerleden zijn nu dan met vakantie. Ze moesten natuurlijk alles terugkomen van het recess. Reageren ze nu zeer terughoudend. Volgende week, volgende week woensdag, is er wel een technische briefing... voor de commissie Financiën, maar minister De Jager is daar niet bij. Hij stuurt een paar topambtenaren. Nou, de Kamer wil wel eens weten hoe de vlag er nu echt bij hangt. Komen Spanje en Italië ook aan de beurt? Wat is er nu allemaal tijdens de Europese top afgesproken? Wanneer gaat het Gaat dat allemaal gebeuren? Waarom zegt Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie... nu dat er nog meer geld naar dat noodfonds moet komen? Ja, is dat allemaal wel een handige timing? Praat je met daarmee de eurozone niet nog verder, nog dieper de put in... Ja, ze willen allemaal graag de jagers spreken. Maar krijgen nu dus die ambtenaren... die ze dan volgende week woensdag gaan bijpraten. Ja, dat lijkt allemaal wat laat. Zeker wat we net allemaal gehoord hebben. Zeker na alle commotie van de afgelopen dagen. Maar ja, ze nemen daar voorlopig in ieder geval genoegen mee. Ja, Rutte en de jager, die doen er voorlopig het zwijgen toe. Peter Blok was dat vanuit Den Haag. En het was nog maar twee weken geleden... dat er licht optimisme was na die top van de Europese regeringsleiders. Maar dat optimisme is dus voorbij. En dat bleek ook... uit. ...met de woorden van Eurocommissaris Rehn van monetaire zaken. Markets uh, have not reacted as we expected uh, or hoped for to the measures agreed uh, by the euro area heads of state and government uh, on the 21st of uh, July. Nou, de markt heeft niet gereageerd zoals we dachten, of hoopten in ieder geval, zegt Reen hier. Paul de Grauwe is hoogleraar internationale economie aan de katholieke universiteit Leuven. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat, wat is er volgens u misgegaan de afgelopen twee weken na die top? Ja, het is verwonderlijk dat uh, die commissaris uh, gehoopt had dat het zou werken. Het was toch al duidelijk van in het begin dat uh, het akkoord uh, onaf was. Dus ook geen geloofwaardigheid had... Um, men, men heeft uh, dus twee weken geleden beslist dat het Europees noodfonds uh, dus bevoegd zou zijn om obligaties in de markt te kopen. Maar men heeft absoluut geen bijkomende middelen gegeven aan dat fonds. Dus dat fonds heeft eigenlijk geen middel om dat te doen. Hoe kan zoiets geloofwaardigheid hebben in de markt? En, en het is dan ook heel verwonderlijk dat uh, die mensen gehoopt, heb, gehoopt hebben dat dat zou werken. De landen hadden er veel meer geld in moeten storten, direct al. Ja, ofwel zeg je aan het Europees Noodfonds, um, je hebt meer bevoegdheden, je moet in de markt staatsobligaties kopen en dan geef je er ook de middelen om dat te doen. Als je dat niet doet, ja, dan, dan, dan heeft dat absoluut geen geloofwaardigheid. En dan heb je daarnaast natuurlijk nog de Europese Centrale Bank. Die, die zou ook staatsobligaties op kunnen kopen. Dat hebben ze gedaan, hebben we deze week gehoord, van Portugal en van Ierland. We weten niet of ze dat nu doen bij Spanje en Italië. Vindt u dat ze dat zouden moeten doen? Natuurlijk. De, de, de verantwoordelijkheid van de Europese Centrale Bank bestaat erin de financiële stabiliteit te waarborgen. We zien nu dat de eurozone aan de rand van de afgrond is. De enige instelling die kan beletten dat we echt in de afgrond vallen... is de Europese Centrale Bank, want die heeft ongelimiteerde middelen om dat te doen... ...en om die staatsobligaties in de markt te ondersteunen. Maar die wil het niet doen om allerlei taboes en, en mittevorming en dergelijke dingen meer. Dus zij is de instantie en de enige die geloofwaardigheid heeft om dat te doen... ...wat heeft hij gisteren gedaan? In de verkeerde markt gekocht... In Ierland, waar het absoluut niet nodig is, vandaar omdat Ierland gedurende twee jaar eigenlijk in de markt niet meer aanwezig moet zijn. Dus totaal onbegrijpelijk in de twee markten waar ze had moeten opereren, namelijk Spanje en Italië, is ze afwezig gebleven. Ja, nu zegt, want er, er zijn allemaal taboes en mythes waarom ze dat niet doen. Wat, wat zijn die taboes dan? Wel, een van de, van de taboes is, dat is vooral in Duitsland het geval, ik denk dat dat ook in Nederland het geval is, dat dat niet mag dat een centrale bank staatsobligaties koopt. Wel nu, de meeste centrale banken van ontwikkelde landen in de wereld doen niks anders dan staatsobligaties kopen. De Bank of England doet dat, de Federal Reserve doet dat. als is een matter of routine, een, een, een routine manier om monetair beleid te voeren. Maar om de een of andere reden uh, in Duitsland is dat taboe. De Duitse economen die... Die, die krijgen daar iets van. Gewoon als je hen zegt... ja, maar misschien moet de ECB staatsobligaties kopen. Een andere mythe is dat dat inflatie zal verwekken. Het tegendeel is waar. Op dit moment is de markt in crisis. Iedereen wil liquiditeiten hebben. Men vertrouwt die obligaties niet... omdat inderdaad geen enkele van die landen... over voldoende liquiditeiten beschikt... om dat te kunnen ondersteunen. En dus men wil zelf die obligaties verkopen en in cash zitten. En dan is het de taak van de centrale bank om die cash te leveren. Maar die cash zal niet gebruikt worden om goederen en diensten te kopen en dus inflatie te verwekken. Dat is ook weer zo'n mittenvorming die die, die belet tot actie over te gaan. Ja, aan de andere kant, als de Europese Centrale Bank... nu uh, die staatsobligaties zou kopen van bijvoorbeeld Italië... maar Italië kan dat niet uh, terugbetalen, dan leiden ze toch enorm verlies. En dat gaat dan de belastingbetaler toch heel veel kosten in Europa? Nou, Italië kan dat zeker terugbetalen. Dat is ook weer zoiets, um, een, een middenvorming. Italië is een solvabel land. Maar wat er nu gebeurt in financiële markten is een... Paniekreactie, waarbij er dus zelfvoedende mechanismen ontstaan. Men vreest dat Italië misschien insolvabel zou zijn, dus men verkoopt obligaties. Het gevolg daarvan is dat de rentevoet stijgt. En als dat verder gaat, is er een rentevoet hoog genoeg die inderdaad Italië insolvabel zal maken. Laat mij het zo stellen, de rentevoet die vandaag Portugal moet betalen is 10%. Indien de markten zich tegen Nederland zouden keren en de rentevoet op Nederlands papier op 10% brengt, dan is Nederland ook insolvabel. Dus het hangt allemaal af van de rentevoet die de financiële markten opleggen aan een bepaald land. En dus de enige manier om dat te stoppen, om die irrationaliteit te stoppen, bestaat erin dat de Europese Centrale Bank tussenkomt en dan ook de markten kalmeert. Dat is wat we er vandaag nodig hebben, maar die, die instantie blijft... Op de zijlijn. En handelt niet. Paul de Graal, uw oproep is duidelijk aan de ECB. Ik dank u wel voor uw ja. commentaar. Ja, graag. Goedenavond. Zometeen praten we over de hefbrug bij Waddingsveen. Twee maanden geleden viel die naar beneden. En vandaag gebeurde dat weer. Bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Op de A12 we zijn de rijstroken weer open. Van Den Haag naar Utrecht. Daar was even een afgevallen lading bij Reewijk. Nou, het uh, zaakje is weg. Er staat nog wel wat file tussen Zevenhuizen en Reewijk. 4 kilometer. Nou, voor de rest valt het allemaal erg mee met de files. Bij Rotterdam is het wel wat drukker omdat de A20 dicht is. Vooral op de A16 naar Breda door omrijders. Er staat voorknopend Ridderkerk 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Luzella Carasso. En die hefbrug bij die is dus opnieuw naar beneden gevallen. Twee maanden geleden was dat zo'n 30 meter. Ineke Pardoen van de provincie Zuid-Holland. Goedenavond. Goedenavond. Wat gebeurde er vandaag? Vandaag stond hij open en de bruswachter merkte dat hij vanzelf naar beneden ging. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Hij heeft hij op de rem gedrukt, een knop gedrukt. En toen bleef hij gelukkig overwege hangen. En hoeveel meter is hij uiteindelijk uh, zo vrij naar beneden gevallen? Nou ja, meer dan 10 meter, hè? 12 meter zeg maar. Ja, en, en daar is, is daar nog schade bij aangericht? Nee, gelukkig niet. Ja, en is het hetzelfde mankement als, als twee maanden geleden? Nee, dat is een ander mankement. Hé. Hey. Ja, twee maanden geleden draaide die op de noodmotor. En nu draaide die op de gewone motor. Daar is het verschil. En is er al een idee uh, wat er misging met deze gewone motor? Nee, dat zijn we nog aan het uitzoeken. Nou, dat is een oude brug, hè? Een hele oude brug. Ja, uit de jaren 30 volgens, 30, volgens mij, van de vorige 1936. eeuw? 1936. 1936, En ja. wat gaat er nu, nu gebeuren? Is het nu het einde verhaal van deze brug, na, nadat het twee keer misging? Nou, het is een rijksmonument, dus we kunnen niet zomaar zeggen van jongens, uh, ruim maar op. Hè? Uh, het is ook een heel markante brug in, uh, in, in uh, Wallingsveen. Uh, wij zijn er nu uh, uh, bovenop aan het zitten om te kijken wat er aan de hand is. Hij draait gewoon met de normale motor, één keer per uur. Er Zijn monteurs bij aanwezig om te kijken of dat allemaal goed gaat. Intussen wordt onderzocht wat het mankement zou kunnen zijn. En totdat we dat weten en eventuele mankementen hebben verholpen, blijft dat uh, zo uh, doorgaan. Want als ik een boot zou hebben, zou ik er nu niet graag onder doorgaan. Zijn er schepen die wel uh, doorgaan? Ja, er zijn schepen die er doorgaan. Oké, okay. en zonder op ons hout verder? Nou ja, één keer per uur wordt hij gedraaid. En normaal wordt hij gedraaid als uh, scheepvaartverkeer zich aandient. Ja, dus je hebt kans dat, uh, dat sommige schepen moeten wachten. Ja. Ineke Pardoen van de provincie Zuid-Holland. Dank. Voetbal. FC Twente moet nog één horde nemen... om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Die horde is het Portugees Benfica. Dat werd vandaag duidelijk bij de loting. Voor Twente trainer Co. Adriaanse is dat een oude bekende... want hij werkte zelf eerder natuurlijk in Portugal. We hebben met Porto hebben wij, uh, drie keer tegen Benfica gespeeld. Eén keer voor de beker en twee keer voor de competitie. Ik uh, kende de club goed, ik kende de achtergrond van de club. Uh, het is alleen vijf jaar geleden. Hè? Dus de, de trainer is anders. Uh, alle spelers zijn anders, behalve Louis Souw, de, de centrumverdediger... die nu aanvoerder is, die was er toen ook. Alle andere spelers zijn anders... Maar het heet nog steeds SLB in uh, Portugal. En SLB is de meest populaire club in Portugal. Uh, SLB is ook uh, de grootste club ter wereld. Ze hebben de meeste socio's van de hele wereld. Dus meer dan Barcelona en meer dan Real Madrid. 160.000. Dus het is eigenlijk de grootste club uh, van de wereld. En ik ken het stadion natuurlijk goed. Ik ken de trainer vrij goed. Want hij zat toen bij Belenenses. En bij nog een andere club. Hij is toen tussentijds geloof ik. In 2005, 2006 is hij van club veranderd. Dus ik weet ook wat voor soort trainer dat is. Als ik dan over Benfica praat van één of twee jaar geleden. Uh, maar ook dat team is niet meer representatief. Dat, daar zijn de, de grote sterren uh, weggegaan, weggekocht. Maar in de periode dat ik trainer was uh, bij Porto. Uh, is Porto kampioen geworden. Omdat Porto in de kleinere wedstrijden...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 Voor PSV en AZ ligt de kans op slagen hoger. Zij kregen vandaag ook hun tegenstander te horen. Maar dan voor de play-offs van de Europa League. PSV neemt het op tegen het Oostenrijkse SV Riet. En de tegenstander van AZ is Ale Soens FK uit Noorwegen. De LOS Radio -route. In de radioroute kijken verslaggevers naar mogelijkheden die de financiële crisis ook biedt. Afgelopen week hoorden wij Jeroen de Jager, volgende week Mark Hamer. Mark, waar begin jij maandag? Maandag begin ik de radioroute heel erg dicht bij huis. Namelijk bij mijn overbuurvrouw, Caro van den Meulen. Caro kookt, is haar bedrijfje wat ze inmiddels heeft. Een jaar geleden raakte ze werkloos... En toen dacht ze, weet je wat, ik begin een eigen cateringbedrijf. Vanuit huis, vanuit haar eigen woonkamer eigenlijk. Die inmiddels helemaal omgebouwd is tot een professionele keuken. Vanuit daar brengt ze maaltijden rond, hier in de buurt. Maar ook verder door Amsterdam heen. En daarover ga ik maandag berichten. Dus maandagochtend in de radioroute Karo Koot. Dan, de Amsterdamse politie die heeft foto's vrijgegeven van een stuk vangrail langs de A2. Daarop een bosje bloemen en een vaccinelichtje. Die foto's die zijn gemaakt op de plek waar eind juni de overvallers van het brinkse gelddepot crashten met hun auto. Het was in Amsterdam, dat gelddepot. Het gebeurde, die crash na een wilde achtervolging door de politie. Ebe van der Land van de Amsterdamse politie, goedenavond. Goedenavond. En dan nu een foto met daarop bloemen en een vaccinelichtje... Um ja, zou dat kunnen betekenen dat een van die overvallers is overleden daar? Ja, we moeten natuurlijk ook met alles rekening houden. Uh, dus dat is ook een scenario. Maar waar we nu vooral nog naar op zoek zijn... is informatie bij dat gedenkteken. Het gaat eigenlijk om een vaccinelichthouder, u zei het al... Uh, met daarop een, uh, een duif. Uh, en natuurlijk zijn we benieuwd wie dit uh, herkent uh, waar het is gekocht of verkocht. Maar ook uh, de bloemen, waar komen die vandaan, waar zijn ze gekocht? En wellicht is er een bloemist die zegt, hey, dat, is, uh, dat is een bos bloemen die ik heb verkocht... want ik herken het bijvoorbeeld aan het papier. Uh, en zo zijn er nog meer uh, vragen die we graag beantwoord willen hebben. En dan denk ik aan de theorie dat een van die overvallers daar is overleden... maar dat had de politie dan toch eigenlijk gelijk kunnen zien of niet? Nou, wat bekend is, is dat uh, een van de overvallers, uh, toen zij daar crashten met hun auto, zijn overgestapt in een andere auto. En bij dat overstappen werd uh, een van de verdachten geholpen door zijn uh, companen om in die andere auto te komen. Huh. Uh, dus ja, de, uh, uh, in elk geval zou je zeggen, moet er iemand zwaar gewond zijn. En misschien zijn er mensen die daar informatie over hebben, die weten dat er iemand zwaar gewond is, zonder dat hij daar een goed verhaal over had. En wanneer heeft u die bloemen en dat vaccinelichtje gevonden? Uh, dat is gevonden naar aanleiding van tips uh, in het programma Opsporing verzocht. En dat hebben we uh, woensdag, afgelopen woensdag 3 augustus aangetroffen. Toen is er ook een stuk uh, van de vangrail uh, meegenomen waarop dat herdenkingsteken was bevestigd. Ja, en, en wanneer um, zijn die foto's te zien en waar vooral is dat bij Opsporingsverzocht ook? Nou, de foto's zijn uh, vooral ook te zien op www.depolitiezoekt.nl. Uh, maar u kunt ze ook op onze website terugvinden van de politie amsterdam Amsterdam. Eh, en wellicht straks ook bij andere media, maar ze staan op, ze staan op onze website. Ja, en zo'n vaccinelichtje met een duif erop. Heeft u al kunnen achterhalen of dat bij, bij grote winkelfilialen wordt verkocht? Of dat dat een, een, een bijzonder vaccinelichtje is? Nou, wij zijn natuurlijk bezig met het onderzoek. En uh, ja, wij weten ook niet of dat een bijzonder vaccinelichtje is. Maar uh, juist daarom vragen we hulp van het publiek. Dus wellicht zijn er mensen die zeggen, hé, hey, dat is heel bijzonder... Uh, dat heb ik uh, maar één keer eerder gezien. En dat is daar. En dat zou ons wellicht al op een spoor kunnen brengen. Even van der Land van de Amsterdamse Ik dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond. Dit was het Radio 1 Journaal voor deze vrijdagavond 5 augustus. Zometeen na het nieuws van half zeven, dat krijgt u van Marielle Hageman. kunt u gaan luisteren naar Avondspits van WNL. En dat wordt vanavond gepresenteerd door Casper Kooi. Goedenavond Casper. Ja, goedenavond Lucella. Homo's en lesbiennes die een onderneming starten... hebben het extra zwaar. Zometeen hoor je waar ze tegenaan lopen. En roddelen op het werk, hoe erg is dat eigenlijk? Nou, dat zometeen. Het is sale bij Swiss Sense. Geniet van een gezonde nachtrust op een complete elektrisch verstelbare boxspring inclusief topdekmatras. Nu met 900 euro voordeel voor slechts 1820 euro. Dat slapen met een goed gevoel. Bekijk alle sale-aanbiedingen op SwissSense.nl Morgen keren tienduizenden mensen terug van hun vakantie. De helft daarvan moet maandag weer aan het werk en de andere helft wil weer aan het werk.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 De politie is klaar met het onderzoek naar de ingestorte zendmast bij Hogesmeelde. Er zijn geen aanwijzingen voor een strafbaar feit. De zendmastoren in Hogesmeelde is weer toegankelijk voor de exploitant Novak. Het bovenste deel van de mast stortte drie weken geleden in na een brand. En voetbalclubs mogen tijdens hun wedstrijden geen beelden van andere duels meer laten zien op grote beeldschermen in het stadion. Volgens de KNVB kunnen zulke beelden van invloed zijn op het verloop van een wedstrijd. En dat is nieuws op dit moment. Het weer. Willemijn Hubert. Vannacht trekt er vanuit de zuiden meer bewolking in Nederland binnen en later in de nacht kan daar al wat regen uitvallen, met name ook in het zuiden van het land. In het noorden zijn nog enkele opklaringen en het koelt af naar zo'n 14 tot 16 graden. Morgen is er vrij veel bewolking aanwezig en er ontstaan buien die met name in het oostelijk deel van Nederland gepaard kunnen gaan met onweer en windstoten. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden en er waait een zwak tot matige oostelijke wind. Zondag wordt het een mooie dag, de kans op buien is een stuk kleiner... en in de middag komt de zon er goed bij. Ook dan is het nog zo'n 20 graden, want na het weekend gaat de temperatuur... een paar gaatjes omlaag en wordt het weerbeeld wisselvalliger. ANB verkeersinformatie. Er staat nog maar één file... en dat is op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Zevenhuizen en Reewijk, drie kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kasper Kooi. Ondernemende homo's hebben het zwaar en roddelen op het werk, dat is gezond. Live vanaf de redactie in Amsterdam zeg ik goedenavond. Spanning op de beurzen. De Europese beurzen zijn weer in de min gedoken nadat eerder op de dag herstel was te zien. Dat kwam door publicatie van het cijfer over de banengroei in Amerika. De AIX uiteindelijk 296 punten behaalt. Dat is 1,5 procent in de min in vergelijking met gisteren. Zweden van Wijnbergen, goedenavond. Goedenavond. U bent uh, hoogleraar economie aan de Universiteit van uh, Amsterdam. Ja. Nou, deze stand van de AIX valt relatief mee. Want uh, we hebben zelfs op 292 uh, punten gezeten uh, vanochtend... meteen na opening uh, van de beurs. En ik maar denken dat de zomerperiode doorgaans zo rustig was. Ja, maar de politici zorgen voor een hoop volatiliteit... We uh, hebben eerst natuurlijk een grote kinderspeeltuin ruzie gehad in Amerika... waar ze ja. uh, net op tijd van de rand van de afgrond weggelopen zijn... maar alle grote problemen nog even voor straat geschoven hebben. Ja, en in Europa is het natuurlijk helemaal een compleet circus. Daar, daar kan die Europese, die Europese regeringsleiders... die weten elke keer weer een nog slechter plan voor Griekenland ervoor te schuiven. Ja, op een gegeven moment draai je natuurlijk wat twijfel aan... Uh, kunnen ze dat allemaal wel beheersen. En dat ja. is wat daar nu speelt. Ja. In, in Europa zijn heel veel politici, ze praten er allemaal over, maar leiderschap... Nou ja, dat is groot verschil met de eerdere schuldencrisis. Ik ben zelf vertrokken geweest bij Mexicaanse schuldencrisis en daar was bij alle eerdere grote crisis was er één speler die zwaar alles uit sloptrok. En dat is er nu niet. De natuurlijke rol zou zijn voor Angela Merkel, dat is de, grootste, de grote gorilla in het Europese kamp. Ja. Maar ja, Angela Merkel is te aan het twijfelen, weet het zelf ook niet meer. Zegt keihard nee tot ze ineens zegt van nou ja, dan toch maar wel. Uh, ja, dat, daar is geen pijl op te trekken. En die, die geeft helemaal geen... Er is eigenlijk een totaal gebrek aan leiderschap. En ze zitten allemaal te zoeken naar hoe ze de bal mogelijk voor het schuit kunnen schuiven. Dat zie je elke keer weer. Ja, ja, maar wie zou dat leiderschap dan ook op zich moeten nemen? Nou oh ja, Merkel. Ja. Dat is de enige die het kan kunnen. Okay, de economie draait het beste. Wij zijn natuurlijk een beetje een provincie van Duitsland. Dus wij hobbelen er leuk achteraan. Maar ja. we natuurlijk een klein spelertje. Um, die, de economie draait goed, die heeft de financiële middelen om dingen te doen... en die zou de rol spelen die ik Amerika bij Mexico speelde... En, en, en die Duitsland onder kool speelde bij de Oost-Europese crisis begin 90 jaar. Daar was één partij die op een gegeven moment zei... oké, okay, zo gaan we doen en we trekken iedereen mee. Uh, en die is er nu niet. Nee, moeten we wel eigenlijk wachten op, op Europa? Moet het niet uit de probleemlanden zelf komen? Uit Griekenland, uit Spanje, nou, uit Portugal? Nee, ik denk niet dat dat helemaal gaat lukken. Kijk, uiteraard ligt de hoofdbal als bij de Grieken zelf. Die Grieken zullen hun ja, economie moeten stroomlijnen. Die moeten eigenlijk door het soort aanpassingsproces heen... wat Nederland na het proces van wassenheid deed... na het akkoord van wassenheid deed. Die lonen moeten omlaag. Er, moeten allerlei raar, er moet van ontzettend veel gebeuren. Griekenland is een land ja, waar je niet waar ik moet beginnen. Er moet over wat gebeuren. Dat zullen de Grieken zelf moeten doen. Ja. Maar wij moeten ook onze bijdrage leveren. Want die Grieken hebben zelfs als ze dat allemaal doen... gewoon toch nog te veel schuld. Ja. En dat probleem dat, ja, dat moet aan de Europese kant opgelost worden. Ja, we hebben het hier over, over bloedrode beurzen... Uh, Europese financiële stabiliteitsfaciliteit... Uh, uh, de rentemarkt, tienjarige leningen... Uh, uh, gesneden koek voor economen zoals u, meneer Van Wijnbergen... maar uh, voor anderen vaak één groot Kadabra. Daarom dat onze verslaggever Ardi Stemending... op de winkelstraat te vinden is. Lekker in het zonnetje... Zeker, maar zeker. die financiële markten, oh, alles stort in. Ach, dat is een ramp. Dat is een ramp. En heeft u het echt het gevoel dat u het merkt, zo'n ja. crisis? Ja, aan de dagelijkse boodschappen vooral. En uh, het wordt maar duurder. En dan lees je dat u in het leven weer zelf een miljard winst hebt. En dat mag allemaal. En uh, wij moeten het met niks doen. Alles wordt gewoon duurder. En je hebt minder geld te besteden. Dus je krijgt niet meer inkomsten. Ik heb een bedrijf. En ik merk het aan mijn bedrijf. Men denkt nu... Twee keren goed na voordat ze. naar de kapper gaan. De kapper gaan. Of bijvoorbeeld naar een beauty salon. En volgt u het ook? De beurs ja. weer in het rood? Ja, ik volg het wel, maar ik word er af en toe helemaal. dan dus zet ik het meteen weer uit. Want dan gaat het weer over Amerika. en dan weer dat, dan weer dat, dan weer dat. Dus toen u vanochtend op de televisie of in de krant kijkt, dacht u. oh uh oh, daar gaat het weer. Daar gaat het weer. Maar je probeert positief te blijven. Men, men, men leeft nu alleen. Voor de hier ook karten Wat hou je over? Je salaris kreekt niet omhoog. Het blijft hetzelfde, maar de schulden die zijn nog hoger dan uh, je salaris. En daar moeten ze wat aan gaan doen. Ik maak me wel zorgen af en toe, ja. En waarover dan? Ja, of uh, mijn vriend bijvoorbeeld uh, zijn werk houdt. Ik heb zelf geen werk, maar ze hebben mijn vriend wel. En of die het wel redt, zeg maar. En wat voor soort werk doet hij? Uh, hij is uh, eigen onderneming, oh. hij heeft een uh, webdesignbureau. Kan u nog een beetje bol werken zelf dan? kilikili. -kili. ja. Econoom Zweden van Wijnbergen, nog altijd aan de telefoon. Deze mensen op de Winkelstraat, die zijn ongerust, dat hoort u ook, hè? Ja, heel realistisch. Voor een deel zijn er wat misvattingen. Alles wordt maar steeds duurder. Nou, ja. die inflatie valt voorlopig nog wel mee. Maar je ziet iets anders uit al die commentaren de onzekerheid, die, die, die, die, die zit mensen heel erg dwars. Dat is of dat een mevrouw is die onzeker is over haar baan of de vriendsbaan. Iemand met een eigen bedrijf die merkt dat dingen, ja, niet noodzakelijke uitgaven, dat ze daar een beetje mee wachten, dat zijn wel gevolgen van onzekerheid. Yes. En ik denk dat die mensen gelijk dat ja, hun vinger precies op de zere plek leggen. En eigenlijk is er in Nederland niet eens zoveel reden, want in Nederland loopt het eigenlijk heel goed. Er wordt wel heel veel doem en ellende gepreekt, maar Nederland is eigenlijk al, ja, dat groeit al anderhalf jaar lang veel harder dan iedereen verwacht. Wij lopen lekker achter Duitsland aan. Um, er moet bezuinigd worden, dat merken mensen wel. Daar komen die koopkrachtverhalen vandaan. Van, ja. Ja, de, de, er is even geen ruimte voor loonsverhogingen. Inflatie gaat op zich door. Ja, als je de, de inflatie wel doorgaat en jouw loonstijging niet... dan voel je, kom je als je uh, niet heel ruim zit in, in, in een klem. En dat, dat komt uit deze gesprekken. Te, ja, uh, maar, is t, maar is die onzekerheid op de beurs ook te vertalen uh, naar de winkelstraat dan? Nou, ik denk dat allebei een reflectie is van andere onzekerheid. Er is onze onzekere verwachting over hoe de economie in de toekomst zal lopen. Gaat het in Amerika mis? Gaat het goed? Dat weten we niet. Wat gaat dan bij ons gebeuren? Wij hangen van exporten af. En die onzekerheid, die, dat is een zeg maar, reële onzekerheid, die beïnvloedt zowel de beurs als de verwachtingen van deze mensen. Ik denk dat je het zo ziet. Ik denk dat zelfs zich, als ik zo hoor, wat, wat voor soort mensen u geïnterviewd heeft, dat die direct niet zo heel veel met die beurs te maken zullen hebben. Maar het weerspiegelt voor een algemene economische onzekerheid. En da ja, daar hebben ze we wel gelijk. En dat daar ligt. Nederland heeft de arbeidsmarkt verrassend goed gewerkt. Er is niet zoveel werkloosheid geweest. Maar vooral als jij zit in een sector waar ja, mensen beslissingen makkelijk uit kunnen stellen. Je kunt als eens een keer, een keer per, per twee maanden aan de kappen. En pas wel een keer per maand. Ja, dan, die mensen kunnen wel even lastig zitten. Ja. Ik ben hier geen drie maanden meer geweest. Realiseer ik me nu. Ja, ik ga ook altijd veel te weinig. Dat is heel vervelend. Is hier nou uh, sprake van uh, wat dan heet de dubbele dip? De crisis in de crisis? Nou, dat zijn we nog lang niet. Een dubbele dip, er wordt veel gepraat, die komt heel weinig voor. Er zijn de afgelopen 50 jaar raar, misschien maar twee gevallen bekend. De grote recessie zelf in 30 jaar was, had een dubbele dip. Japan heeft ze 90 jaar gehad, dat komt bijna nooit voor. En de keer dat het voorkomt, is het echt veroorzaakt door wanbeleid, door overheden. Um, ...natuurlijk zit het niet in het economische proces ingebouwd... Van de ...dat zie je niet echt gebeuren. Dus alleen als een overheid een dramatische rotzooi van maakt... ...dan kan het gebeuren. Nou hebben we in Europa natuurlijk wel te doen... ...ik verwacht zelf niet dat het komt. Eh, Amerika komt er ook wel weer uit, Duitsland... Het zal wel langzamer gaan groeien, maar die groeien veel hard om het vol te kunnen houden. Dat, dat is bijna Aziatisch. Nou, dat kunnen ze niet. Maar een echte dubbele dippende volgende recessie, die zie ik niet komen. Nee. Uh, we hoorden net al de zorgen over de crisis van winkelend publiek. Uh, onze verslaggever Ardi die ging ook naar de Zuidas, het zakencentrum van Amsterdam. Dag dames. Jullie dachten dat slechte beursnieuws, daar moeten we het niet van hebben. Wij gaan maar eventjes uh, lekker in de zon zitten. Ja, inderdaad. Is het zo erg? Zijn jullie geschrokken van al het slechte financiële nieuws van vandaag? Nou ja, niet geschrokken, het is een beetje aan te komen, maar het is niet leuk, nee. Zeker niet. En werkt u in de financiële sector? Kijk maar achter, je. Ja. Een heel groot pand uh, met een heel bekend teken van de ABN, hè? Nog bovenop. <laughs> Inderdaad, ja. Dus we dachten, we moeten maar eventjes afkoelen. Of nou, eigenlijk opwarmen in het zonnetje. <laughs> is er een ijskoude sfeer binnen? Ik bedoel, hoe werkt dat op zo'n dag binnen in het kantoor? Heeft iedereen het er dan over? Nou, het is zomerperiode en het is vrijdag. Dus vandaag valt het wel mee. Maar uh, ik denk dat maandag uh, wel weer veel over gesproken zal worden. Ja. Hoe is de stemming op de Zuidas vandaag? Ik maak me wel zorgen voor het, uh, het klimaat. In, uh, omdat het nu ook steeds meer overslaat naar Noord-Europa. Met Italië en Spanje erbij. Wordt, waar, waar houdt het op? Ja. Toevallig particuliere belegger? Uh, ja. En denkt u dan, oh, die AEX, ik zie hem weer zakken. Daar gaat mijn geld? Maar ik ben een lange termijn belegger. Dus ik denk dat het ook wel weer uh, aantrekt. Op lange termijn, dus... Een restaurant dat heet Koetjes en Kalfjes. Meneer steekt net een sigaret aan. Alle druk en stress van de financiële problemen vandaag nog maar een sigaret erbij. Of is dat niet zo erg? Ik zit niet in de financiële sector. Dus de zorgen bij u vallen nog wel mee? Ja, nee, er is niks aan de hand. Ik Doet u de grondstoffen, die gaan juist omhoog. Kijk, je hebt ook van die mensen die denken vandaag. Ik zie het positiever ervan in, inderdaad. En als u zo de sfeer proeft hier in het uh, café, bent u dan de enige? Of, ah, of en valt het? Ook hij is nog vrolijk. Ja, hij is ook nog vrolijk. En onze Koreaanse vriend, die, die is helemaal vrolijk. Want hij om... denkt dat hij een superdeal gaat sluiten. Ja, ja. Wat voor grondstoffen ja, gaat dat ja, dan, het dan over? Vrolijke het gaat om aardappel-eiwit. Uh, nou, nou, sorry, aardappel Dus die beleggers, uh, die denken, oh, die AIX dat stort helemaal in. aardappel daar moet je zijn. Ik zou inderdaad fysiek gaan. Dus fysiek en aardappelzet zetten dat een goede zet. Ja, Economisch Zweden van Wijnbergen, nog altijd aan de telefoon. Ja, uh, ja uh, we hebben het gehad over politici, uh, maar nog, nog niet over de bankiers. Wat voor rol spelen zij nu? Nou, uh, als we ergens mensen nog zenuwachtig moeten maken, is het wel die bankwereld natuurlijk. Want daar, je ziet toch wereldwijd dat banken aan het krimpen zijn. En dat betekent ook uh, mensen eruit gooien. Dat is gebeurd op grote schaal nu in Engeland, ook in de Verenigde Frins, Staten zoals wat eerder gebeurd. Uh, terwijl ook bij een aantal Nederlandse banken toch wel als slanke operatie voor staan. Maar je ziet dat ja, een deel van het de, de macro probleem wordt veroorzaakt door hoge grondstoffenprijzen. Ja, zit je in dat wereldje, zit je natuurlijk net op de goede kant. Ja. Dat uh, kwam ook duidelijk naar voren. Ik was verrast dat de, het winkelende publiek zich meer zorgen maakt dan de mensen uit de financiële sector. Ja, ik denk verloppen. dat daar meer onzekerheid ligt dan bij die winkel, mevrouw. Ja, ja no, no, no, nog even terug naar die politici. Hè? Want Sarkozy uh, heeft uh, vandaag gebeld uh, met, uh, met Merkel om uh, te praten over, uh, over de situatie. Ja, daar komt meestal slecht nieuws uit. Ja, ja want, want, want u, zegt, u, u zei ook in het begin van dit gesprek: uh, Merkel neemt geen leiding. Nee. Uh, maar u zegt tegelijkertijd: het gaat heel goed in Duitsland. Ja, ondanks Merkel. Uh, die Duitse economie heeft, ja, er zijn een aantal van die landen die, waar, waar, waar heel slecht beleid is en de economie toch heel goed doet. De Turkije is ook zo'n voorbeeld. Jarenlang slecht beleid van die private sector, die redt het wel. Amerika is er eigenlijk ook een voorbeeld van. De private sector die komt wel uit, die overheid pakt er niks van. Um, Merkel is vooral slecht in uh, haar Europese optreden, omdat ze, wat, ja, ze is helemaal gevangen uh, door politieke problemen thuis. Hè? Ze heeft een aantal deelstaatverkiezingen, ja. daar uh, heeft haar partij het heel slecht gedaan. En ja, mensen zitten een beetje aan de stoelpoten te zagen. Aan de leiderschap En ze kijken dus vooral naar de Europese dingen. Kijken ze naar achter, naar Duitsland. Binnen, uh, binnenland. En dat, uh, da, ja, dat zet een enorme rem ruimte. Ze durft geen grote initiatieven te nemen. Dat zie je. Eigenlijk al die gesprekjes van Sarkozy en Merkel. Dat zijn van die één twee'tjes waarmee ze weer een trucje bedenken. Om het probleem weer drie maanden naar voren te schuiven. Ja. En ja we weten uit de geschiedenis van crisis. Dat hoe langer je een echte oplossing uitstelt. Hoe duurder die wordt. En dat is precies wat zijn voorzaken zijn. En proberen dat krachtig over te komen. Econoom Zweden van Wijnbergen, we gaan weekend vieren. En uh, we zullen zien wat er maandag op de beurs uh, weer gaat gebeuren. Hartelijk bedankt voor, uh, voor uw reactie. Ja, de economie dus. Er zijn slachtoffers. Vanmiddag stond ik hier uh, buiten uh, met mijn collega Martine Verhoef. Toen kwam er een Brit voorbij lopen. Hij vroeg ons of er in de buurt, vlakbij station Sloterdijk... bedrijven zijn die mogelijk mensen nodig hebben... voor in de marketing, communicatie of in de sales. Nou, We konden maar op één manier helpen. En dat is met zendtijd. It coenelands and I will act the nelandland, you know. Undach ik uh, goed nelandum praten. <laughs> so yes, uh, you know, uh, I'd like to put myself out there. What is the strategy behind it? I'm I'm determined to, you know, get my CV out. there, get my CV to the human resource department and you know, at the end of the day were the, the Netherlands is a creative country and that's something that I have adapted to my own uh, work ethos. So how do people respond to you when you uh, give your resume to them on, at the desk? Uh, you know, they're very helpful, they can see what I'm trying to do, what I'm all about and you know, they can see that I'm a professional, so... So has handing out a resume, um, has that resulted in an interview request already? Yes, uh, actually it has. I've had a few interviews with a few large corporations and you know, that's where I'm seeing the main success, you know, via uh, giving out my CV in person, via the traditional means that's why you keep going yeah that's why i keep going and really i'd like to also advise graduates you know if you are if you are in a similar position to me you know get out there you know network with people and you know don't be don't be um don't be put off don't don't be put down you know it is a struggle life is tough and you know it's is really important that you carry on and keep going you know keep going and You, you really have to visualize what you want in life and don't stop till you get it. Zo, so, nou, we hebben beloofd uh, deze man te helpen. Dus uh, als je een baan hebt voor deze man in de marketing, uh, sales of communicatie, laat het ons weten via redactie. wnlnl En wij zullen het bericht aan hem doorsturen. Zeg, heb je het al gehoord van die? Nee, Goed, maar die heeft het aangelegd met. Roddelen, heerlijk, spannend, thuis over je collega's... of met je collega's over thuis of met je collega's over collega's. Is het eigenlijk schadelijk het praten over een ander waar diegene niet bij is? Lea Elwart, goedenavond. Goedenavond. U bent uh, roddelonderzoekster bij de Rijksuniversiteit Groningen. En u heeft ja. onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat roddelen best belangrijk is. Ja, ik denk wel dat het uh, belangrijk wordt gevonden uh, door mensen... hoewel ze het niet graag toegeven. Dus dat was ook een beetje een aanleiding voor mijn onderzoek. Ik dacht, nou, als uh, mensen zo leuk vinden om te roddelen... hoezo doen ze dat dan nou? En uh, wat voor gevolgen heeft het ook? Ja, en dat blijkt vooral bevorderlijk te zijn voor vriendschap hè, op de werkvloer. Ja, maar ik moet daar wel even bij zeggen dat het alleen beperkt is um, op vriendschappen tussen die mensen die roddelen. Dus het is niet zo dat je daar vrienden maakt met die mensen over wie je roddelt. Dus nee. het is uh, meer ja, onder de roddelaars. Nee, dat lijkt me ook niet. Maar het is ook niet aardig om te roddelen. Ja, nou ja, maar het kan soms ook juist een manier zijn om stoom af te blazen. Want stel je zou altijd direct uh, tegen die mensen zeggen wat, ze, wat je over hun denkt. Het is misschien ook niet zo aardig. Nee. Het verschilt uh, per roddel lijkt me ook, hè? Inderdaad. Ik heb in mijn onderzoek meerdere vormen van roddel meegenomen. Dus ik beschouw het niet alleen als negatief praten, maar ook als positief praten. Je kan er wel verschillen in maken. Te denken valt bijvoorbeeld als iemand zwanger is of zo. Dat wordt vaak als positief nieuws heel graag doorverteld. Nu wordt er wel eens over mij geroddeld hier, op de werkvloer. Uh, dat, dat hoor ik dan wel eens, of ik vang Aha. wel eens wat op. Maar dat valt me dan op dat ze dan niet naar mij toekomen... om te checken of de roddel klopt. Ja, dat Waarom is doen dat niet? ja, het is dus niet per se nodig dat die informatie klopt. Het is dus oh. a, soms uh, juist ook dat wat het uh, spannender maakt en uh, meer sensationeel. Dat mensen er uh, niet altijd heel veel duidelijkheid over hebben. Maar ik wil daarbij wel even zeggen, als er uitkomt dat je heel vaak dingen vertelt die niet waar zijn... dan uh, zal uh, dat ook niet meer uh, spannend worden uh, gevonden worden. Dus nee. het uh, moet wel een beetje ook geloofwaardig zijn, anders uh, werkt het niet. Het, uh, het is geen journalistiek, maar het uh, moet wel betrouwbaar zijn. Ja, uh, het wordt natuurlijk dan het meest uh, gewaardeerd... als die, uh, die mens die het vertelt dat het betrouwbaar is. Die, uh, die uh, source uh, ook uh, yeah, uh, van waarde is. U, u zit in de studio in Groningen, vandaar dat de verbinding af en toe wegvalt. Uh, maar ik heb ook wel eens het idee dat er ook maar beter over je gesproken kan worden. Dat het niet erg is als er over je persoonlijk wordt gerobbeld, want dan wordt er wordt in ieder geval wel over je gepraat. Ja, nou ja, dat is uh, individueel verschillend. Dat zou niet iedereen heel lekker vinden als er over hem uh, continu wordt gepraat. Zeker ook een grens. Uh. Maar het is zo als er überhaupt niet uh, wordt gesproken over je, dan, um, ja, dan weten mensen blijkbaar ook niet zo veel over je en vinden het misschien ook niet zo heel spannend om dat nieuws uh, uit te wisselen. Dus uh, een, een beetje roddel is zeker heel gewoon, maar het wordt natuurlijk dan uh, vervelend als het heel veel is en ook uh, dingen zijn die niet kloppen. Want uh, daardoor dat je uh, aanwezig bent in een roddelsituatie, kan je dat ook nooit rechtzetten. Ja. Dus het uh, ja, is zeker een grens aan. Ik denk, de meeste mensen vinden het niet fijn. Nee, bent u zelf een beetje een roddeltante? Um, ik denk ik hoor bij de gewone <laughs> roddelaars. Ik moet wel voor mijn onderzoek ook een beetje meedoen om uh, ja. te weten hoe het is. Ja, wat, wat is nou de <laughs> laatste roddel die u heeft gehoord? <laughs> nou, dat mag ik natuurlijk niet vertellen, want anders is het uh, niet meer geheim. Hè? Natuurlijk, het is toch gewoon tussen <laughs> ons <tweeën. laughs> Ah ja. Nou, ik, uh, ik denk het is, uh, zijn heel gewone onderwerpen, gewoon met vrienden en familie. Even over het laatste nieuws, zijn. En bij mij is natuurlijk... Uh, uh, ook daardoor altijd behoefte aan roddel, omdat ik... Uh, ja, ik ben Duit en ik woon dus Echt? hier in Nederland. Dank voor mijn familie, vanuit mijn familie gezien. En uh, als ik niet af en toe daar een beetje door zou vragen... over uh, vrienden en familie, dan zou ik gewoon nooit op de hoogte zijn. Ja, en in Duitsland kunnen ze goed roddelen, hè? <laughs> Met al die boulevardbladen. Ja, inderdaad. Dat is altijd genoeg uh, te vertellen. Lea Elbert, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Rodder onderzoekster bij de Rijksuniversiteit Groningen. Wat een leuke titel, toch? Ja, vanavond is het uh, zover in de hoofdstad. De Gay Pride, morgen de botenparade. Maar ik kan me zo voorstellen dat Amsterdam nu al roze kleurt. Want oh, oh, oh, wat zijn we toch tolerant in ons land. Jerry Helmers, goedenavond. Voorzitter van ZZP-Netwerk Nederland. Ja. Ik las uw column op Telegraaf.nl deze week. Ja. En u zegt startende homoseksuele en, lesbienne, uh, en lesbische ondernemers... die kunnen beter in de kast blijven. Klopt. Waarom? Um, ik heb dat geschreven om duidelijk te maken dat uh, startende ondernemers... het hoeft ook niet alleen uh, voor starters te gelden... Toch vaak met uh, de keuze zitten van zou mijn potentiële klant mijn gesprekspartner homoseksualiteit accepteren. En wat ik in mijn column heb geschreven is dat je dan als homo of als uh, lesbo een keuze maakt van oké, okay, uh, laat ik mezelf maar een beetje op de vlakte houden. Uh, laat ik achter de deuren van de kast blijven staan, want uiteindelijk die omzet is ook belangrijk om een bedrijf op te bouwen. Ja. En feitelijk heb ik dus het advies gegeven van ja, als je daarover twijfelt, blijf dan inderdaad vooral in de kast. Ja, maar geaardheid is er ook niet zo'n gesprek? Want uh, daar wordt er niet over gesproken? Nee, daar wordt uh, niet over gesproken. Ik heb dat ook zelf nog nooit letterlijk meegemaakt. Maar uh, we weten natuurlijk wel dat uh, niet iedereen in Nederland... altijd even gecharmeerd is van uh, mensen die homoseksueel zijn. En als maar bestaat het probleem nou wel of bestaat het probleem nou niet? Ja, het, het probleem bestaat wel. Um, uh, ik heb dat ook sowieso al gemerkt in de vele reacties die ik heb gekregen. Alleen... Uh, wat heel erg lastig is, is geaardheid hoeft natuurlijk geen probleem te zijn... ...maar als je een relatie opbouwt met een klant... ...dan heb je het soms ook over uh, persoonlijke dingen. Bijvoorbeeld met wie ga je op vakantie of uh, wat ga je van het weekend doen. En uh, mijn ervaring is dat veel homo's en lesbos zich dan toch verschuilen... ...achter ja, een stukje neutraliteit, omdat ze gewoon bang zijn... Uh, ...dat de gesprekspartner het misschien helemaal niet zo prettig vindt... ...dat ze zaken doen met een homo of een lesbo. Ik kan er me helemaal niks bij voorstellen. Uh, ik weet niet of jij zelf homo of hetero bent... maar mijn ervaring en ook de uh, reacties die, die ik deze week heb gekregen... is dat veel hetero's zich inderdaad niet kunnen voorstellen. Ja. Terwijl aan de andere kant veel homo's wel ervaren dat ze zo is. Dus blijkbaar zit er toch iets uh, een, een, een miscommunicatie tussen homo's en hetero's... Um, uh, waardoor homo's zeggen van nou, in twijfelgevallen ga ik toch liever voor uh, het binnenhalen van die opdracht... Uh, het uh. opbouwen van mijn bedrijf en mijn omzet, ik blijf in de kast. Jerry Helmers van uh, ZZP-netwerk Nederland, uh, hartelijk bedankt. Graag gedaan. En ik denk trouwens dat iedereen bier is. Uh, nou, misschien moeten we daar eens een onderzoek op loslaten. Heel goed, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Goed, ik zei het al, he, vooravond van de Gay Pride. Uh, voor onze wekelijkse vrijmibo, vrijdagmiddagborrel... is er vandaag maar één plaats waar we kunnen zijn... op het Amsterdamse Amsterveld. Want daar zou de grootste vrijmibo van Nederland moeten zijn. WNL's Ardi Stemmerding is daar. Ardi, is er al veel te merken van de homoparade? Oh, nou, Casper, ik denk dat je daarvoor toch echt een beetje te vroeg bent. Uh, de bootjes gaan geloof ik varen om twee uur morgenmiddag. En voordat ze dan hier bij het Amstelveld beland zijn, moeten we toch echt nog wel heel eventjes wachten. Maar dat er uh, een drukte van belang is, dat is wel zeker waar. Hier op het Amstelveld nu de grootste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Is het ook echt de grootste uh, vrijdagmiddagborrel van Nederland? Eco Anso, organisator hier. Uh, ik heb nooit gezegd van Nederland, maar van Amsterdam. Ah, dat gaan we wel halen, ja, toch? Ja, precies. precies. Wat is het idee? Want ik bedoel, ik zie een groot podium, uh, overal kraampjes. Het is een wel een behoorlijk uit de hand gelopen vrijdagmiddagborrel. Ja, klopt. Nou, het, uh, het Amstelveld is een van de mooiste plekken in Amsterdam. En een van de, de, de bekende plekken met de gay pride. Omdat hier altijd op de zaterdag, als de boten voorbij komen, hier een uh, groot feest uh, gaande is. En dit jaar uh, mochten we voor de tweede keer een, uh, een vrijdagmiddagborrel schuinstreepje buurtbarbecue organiseren. En daar zijn we heel erg blij mee, omdat we dat... Uh, ja, een leuke manier vinden om uh, mensen bij elkaar te brengen. Omdat de gay pride een ontzettend positieve uh, sfeer van tolerantie... saamhorigheid, vrijheid creëert in de stad. En uh, als je onder die paraplu mensen bij elkaar kunt brengen voor een borrel... dan is dat uh, geweldig. En verwacht, je dat, verwacht u dat er ook nog echt genetwerkt gaat worden... of wordt het meer gewoon een feestje vanavond? Nou, mensen moeten doen wat ze, wat ze zin hebben. En uh, vrijdagmiddag borrel is in zijn algemeen is natuurlijk wat populairder aan het worden en, uh, ja, je, je, je kunt het hier ook om je, om je heen zien, je ziet mensen die net van direct van hun werk komen en je hebt mensen die uh, zich al snel hebben omgekleed in de meest wilde party outfits dus uh, ja mensen moeten vooral doen en laten wat ze zelf zin hebben. We hebben het in de studio net gehad over geaardheid op het werk, ik kom zo nog heel even bij u terug, ik loop heel eventjes hier naar wat mensen die hier lekker aan het bier zitten Goedemiddag, proost! Hallo! Hallo. Wij hebben net een, een uitzending en daar hebben we het over geaardheid op de werkvloer. En dat je op je werkvloer, maar beter niet kan uitkomen van je geaardheid. Uh, iemand van jullie daar ervaring mee? Of collega's? Nee, mijn collega's vinden het uh, redelijk normaal. En ook overlijk op je werk ervoor uitgekomen? Of is dat zoiets dat dan zo tussen neus en lippen wel een keertje doordringt? Hoe gaat dat? Ik heb een aantal collega's die gewoon meegaan naar de, de homo disco of de homo bar. Dus, uh... En wat voor werk doet u? Ik ben schoolhulpverlener voor dak- en thuislozen. En kan je je voorstellen dat er nog weer andere sectoren zijn waar het bijvoorbeeld moeilijker is? Uh, ja, het lijkt me wel als je echt in een mannenberoep werkt dat je wat uh, lastiger als man uit de kast kan komen. Maar bij u... Een hele fijne werkomgeving wat dat betreft. Het is een hele veilige uh, werkomgeving. Geniet nu lekker van het biertje, want over werkplaatsen... Jullie hebben helemaal geen zin in, hè? Jullie willen gewoon lekker aan dat bier door. Ja, precies. Nog eventjes naar Elco Anso. Uh, de borrel gaat nu door. Wanneer is het een geslaagde uh, vrijdagmiddagborrel hier? Als uh, om 11 uur iedereen lachend naar huis gaat. Of nog doorgaat, feesten. Maar met dit weer, deze mazzel... Kan nu al niet meer stuk, hè? En ik nee. hoor 11 uur. Dit is een vrijdagmiddagborrel die mag uitlopen, hè? Ja, tot 11 uur, tot 11 uur vanavond. Ja. Kijk, Kasper, uh, dat klinkt als een vrijdagmiddagborrel uh, met een ja. staartje. En volgens mij zijn dat meestal toch de leukste. Ik denk dat ik mijn vrijdag uh, ook hier maar ga inluiden. Het is weekend. Ja, dat moet je doen, uh, Ardie Stevening, WNL-verslaggever. Juhu en hi, hi! Bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van uh, Avondspits hier op Radio 1. Zometeen het programma Brands met Boeken. Daarin een gesprek met Justine Leclerc. Van wie eerder dit jaar de boete uh, uitkwam, de Roemlozen. Het is een verhaal over een vrouw, zo heb ik me laten vertellen. Uit een artistiek milieu, die ook zelf wil doorbreken als kunstenaar. Maar het zit niet mee. Orkest bol. En morgenavond, nee dat is verkeerd, natuurlijk maandagavond. Want we gaan weekend vieren, Eerst WNL terug op Radio 1 met Avondspit. Wat ons betreft dus, tot dan en een heel fijn weekend. Dnl Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Dingen presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken. Elke maandag en vrijdag in de zomer gesprekken met ervaren vakmensen. Met Recht van Spreken. Vanavond is mijn gast CDA-politica Hannie van Leeuwen. Mensen, ik stem vandaag tegen, maar ik loop niet weg. En ik hoop u geen vallen. Hanni van Leeuwen over decennia lang vechten voor haar idealen. en waar ze op 85-jarige leeftijd haar tomeloze energie vandaan haalt. Met recht van spreken in twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. WorldTicketcenter.nl Verkozen tot beste vliegticketsuit van Nederland. WorldTicketcenter.nl <tie>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 Dit is Radio 1.